Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. In België worden mobieltjes voor jonge kinderen verboden. Kinderonkoloog Stefan van Gol vindt dat wij dat ook zouden moeten doen. Een schat van oude gouden munten. Het is iets voor een spannende piratenfilm. Maar hij is gewoon in Nederland gevonden, in Koten. Straks meer. Eerst het NOS Journaal met Martijn van Beek.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 Vorige week werd al bekend dat in 2009... vier wedstrijden in het betaalde voetbal in Nederland zijn gemanipuleerd. Rusland heeft bewijzen dat de opstandelingen... de gifgasaanval in Damascus op 21 augustus hebben uitgevoerd. Dat zegt de Syrische ambassadeur in Moskou. Volgens hem heeft het Kremlin foto's en ander materiaal laten zien... die aantonen waar en wanneer gifgas is gebruikt. De ambassadeur zegt dat alles erop wijst dat de rebellen... en niet het regeringsleger de aanval hebben uitgevoerd... Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS gaan er juist vanuit... dat het leger achter de aanval zit. De Syrische ambassadeur wijst erop dat het niet logisch zou zijn... dat het leger chemische wapens inzet... op het moment dat er VN-inspecteurs in Syrië waren. Bovendien waren de militairen op dat moment juist bezig... de opstandelingen rond Damascus terug te dringen. Vanaf volgend jaar wordt de kinderbijslag voor oudere kinderen... in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar... Het plan maakt deel uit van de versobering van de zogenoemde kindregelingen... die al in het regeerakkoord was aangekondigd. Het is de bedoeling dat er vanaf 2016 nog maar één kinderbijslagbedrag is. In het nieuwe systeem blijven er van de elf kindregelingen maar vier over. Kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting... en de toeslag voor kinderopvang. Minister Ascher. Het is niet een goed nieuwsshow, maar dat is ook niet de tijd waarin we leven. Maar we maken wel heel duidelijke keuzes. Werken gaat lonen. Lage inkomens worden ondersteund en iedereen houdt de kinderbijslag. Op termijn moet het nieuwe systeem een bezuiniging opleveren van 800 miljoen euro. Tientallen kampbewakers, technici en andere medewerkers van het vernietigingskamp Auschwitz worden mogelijk alsnog vervolgd. Het onderzoekscentrum voor nazimisdaden in Ludwigsburg werkt aan 30 dossiers. Die worden naar de justitiedepartementen in de Duitse Deelstaten gestuurd. Daar wordt vervolgens beslist of er echt een vervolging komt. Het is voor de Duitse justitie eenvoudiger geworden om tot vervolging over te gaan. Vroeger konden alleen nazi's worden vervolgd die zelf mensen hadden vermoord. Door nieuwe regels kunnen ook mensen worden vervolgd die alleen deel uitmaakten van het nazisysteem. systeem Een rechtbank in Egypte heeft vier tv-zenders verboden nog langer uit te zenden. Het zijn onder meer een zender van de moslimbroederschap en de Egyptische afdeling van Al Jazeera. De vier zenders hebben positief bericht over de aanhangers... van de afgezette president Morsi en zijn moslimbroederschap. De Egyptische autoriteiten noemen hun berichtgeving eenzijdig. Eerder werden al andere pro-broederschapszenders uit de lucht gehaald. Het weer in het zuiden volop zon, in het noorden en oosten wat meer bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht kans op nevel en mist. Morgen en overmorgen flink zonnig en warm. Kees Kwaks bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... na een ongeluk bij Barneveld. Twee kilometer file vanaf het klopend Hoevelaken. En na het ongeluk is de rijstrook dicht. Wij gaan straks schat zoeken in Dit is de Dag. Tot zo.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 Thijs van den Brink en Elsbeth Gruttukke. Welkom bij Dit is de Dag, Kees Leen hier. Zo meteen gaan wij het hebben over een schat. We vertellen nog niet precies wat voor een schat. Maar toen u hem vond, wist u toen meteen dat het iets waardevols was? Ja, ik, ik wist gelijk dat het iets waardevols was. Ja. Naast u zit Annemarieke Willemsen, conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden. Is er een bedrag op te plakken op deze schat? Ik kan niet zeggen over wat het toen in die tijd waard was... maar we zeggen niets over wat het nu waard is of op heeft gebracht. Jammer. Ja. Ook een hartelijk welkom aan twee artsen. Stefan van Goor in Leuven en Lucas Stalpers. In België gaan ze namelijk mobiele telefoons voor jonge kinderen verbieden. En de vraag is of wij dat eigenlijk ook niet zouden moeten doen. En ook aan tafel Eddie Zoe, die zometeen nog muziek gaat maken. En Wim Berkelaar. En tegen Half 4, onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Paul Borg even. Eddie Zoe is er om te zingen en die heeft een nieuwe cd. Andere kanten van Eddie Zoe, die kunt u winnen als u wil. Moeten we even naar onze website gaan, dit is de dag.nu... en aangeven waarom u vindt dat u moet winnen. Uw mening, bijvoorbeeld over die mobieltjes voor kinderen... horen we graag via Twitter met de hashtag ddd... of via onze website dit is de dag.nu. Eerst gaan we het hebben over mobiele telefoons. Ja, of meer specifiek de mobiele telefoon van uw kleuter. Je kind is al vroeg handig met mobiele technologie... De speciale gsm's verkopen voor kinderen jonger dan zeven is vanaf 1 maart volgend jaar verboden. Zorgen in België over de straling van mobiele telefoons. Ja. De maatregel moet kinderen beschermen tegen mogelijk schadelijke stralingen. Ja. Hé, hey, jij bent wel een hele grote jongen, hè? Ja. Oké, okay, klaar met bellen. Dag Oma. Tot Oma. Ja, de telefoon zou straling bevatten en die straling die is slecht voor kinderen. Stefan van Gol uit Leuven. U zit ook in de studio in Leuven. Is dat de reden waarom in België de minister die telefoons wil gaan verbieden? Ja, hallo, goeiedag. Dat is één van de redenen. Het probleem is relatief complex. Het is absoluut zo dat de gsm die het best bij het lichaam gehouden wordt... eigenlijk ook de grootste bron is van bestraling. Dus als dusdanig wetend dat de SAR-waarde, de specifieke absorbantie bij kinderen, groter is dan bij volwassenen, is het absoluut nodig om deze gsm bij jongere kinderen toch te vermijden. Maar er is ook een heel ander probleem. We creëren meer en meer noden bij de mensen. En omwille van de noden die we creëren, moeten we eigenlijk ook de normen steeds maar weer naar omhoog brengen. En dus naast het concrete bestralingsfenomeen... is er eigenlijk ook een welzijnsfenomeen die een spiraal veroorzaakt dat het eigenlijk alsmaar erger wordt. Oké, okay, laten, ik... laten we even deze twee dingen uit elkaar halen. En eerst eens even over de straling, want ook hier aan tafel zit Lucas Stalpers... radioloog in het AMC, bent u. Die reden die de minister aanvoert als het gaat over de straling... die schadelijk zou zijn voor kinderen. Er wordt gezegd, kinderen hebben nog niet een ontwikkelde schedel... en kunnen dus makkelijker met die straling in aanraking komen. Zijn dat argumenten waarvan u zegt, ja die, die vind ik wel wetenschappelijk bewijsbaar? Nee, dit is een, een, een, maatregel, een noodmaatregel. of een, een, een maatregel die niet is voor een gezondheidsbedreiging. Er is uit uitgebreide onderzoeken nooit gebleken. dat deze hele lage uh, uh, elektromagnetische straling. die uit zo'n telefoontje komt, uh, dat dat schadelijk is. Hm. Er zijn echt nu heel veel onderzoeken. Er is zelfs vorige maand een uh, rapport van de Gezondheidsraad, Nederlandse Gezondheidsraad verschenen. die dat nog eens zegt. Die, die elektromagnetische straling, we hebben daar helemaal geen effecten van gezien. En uh, het is niet als je meer belt, dat je meer kans hebt. Als je langer belt. Als je jonger bent, bent, ook niet. Jonger bent, ook niet. Ah. Um, nou, meneer Van Gool, geen, geen wetenschappelijk bewijs hiervoor... voor maar, dit ene deel van het argument van de minister. Ik denk dat uh, ik inderdaad weet... dat de Nederlandse Gezondheidsraad daar zeer kritisch bij blijft denken. Anderzijds is het zo dat de IARC, de International Agency of Research Against Cancer, um, die een multinationale uh, instelling is, daar ook heeft over gedacht en zich heeft gebogen over de evidentie op drie assen, zijnde een pre-klinisch experimentele as, zijnde een klinisch epidemiologische as en een mechanistische as. Ja, meneer even gewoon dit, dit snappen wij niet helemaal ja, hoor. Ja, maar de conclusie, de conclusie is dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat er possible, mogelijk een relatie is tussen het voorkomen van hersentumoren en elektromagnetische straling. Men kan deze discussie eindeloos herhalen, maar in elk geval de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van deze drie wetenschappelijke redeneringen is dat er mogelijk wel een ja, en u zegt is. dan maar beter, beter voorkomen dan, dan genezen. Meneer Stoppens, overtuigt u dat soort onderzoek niet dan? Nee, om twee redenen niet. Absoluut. Inderdaad, dat mogelijke risico, Nou, een zeep in bad, is ook een mogelijk risico... dat je uitglijdt. Dat is nog geen reden om, om zeep te verbieden. Het uh, tweede is dat die jarkmensen... en dat is ook de reden, een van de redenen waarom de Gezondheidsraad... opnieuw om de, uh, advies is gevraagd. Een van de redenen bij die jarkmensen is, is dat daar veel mensen bij zaten... die direct financieel afhankelijk waren van, uh, van subsidiebronnen die dit onderzochten. En als ze zeiden dat het is geen probleem is... krijgen ze ook geen geld meer. Oh. Dus u zegt dat is niet onafhankelijk. Maar is het wel zo, minister Alpers, dat Nederland wel een beetje een uitzondering is? Hè? Want België neemt nu maatregelen en ook in Frankrijk, Duitsland en Engeland worden de maatregelen aangescherpt Zijn we niet een beetje te... Dan? Nee, het, het is kenmerkend van een hele hoop uh, regeringen in de problemen. Die gaan dan oplossingen zoeken, uh, ministers die moeten scoren... en echte problemen uh, die worden niet opgelost. Zo, zoals? Nou, bijvoorbeeld als je kijkt dat er in België... 15.000 mensen per jaar doodgaan aan roken... en uh, in Nederland ja? 20.000... Maar dat heeft hier toch niks mee te maken? Dat hè? heeft er erg veel mee te maken, ja. Die, die, Wij hebben hier ook problemen genoeg. Ja, de, in Nederland ook moeten we ook gaan verbieden dan. Nee, maar Thijs, wacht even. Ah, ah, wat ik, wat ik nee, zeg. maar wacht even, we moeten zijn, waar meneer Stappers er... heeft u voorkomen gelijk... ...eerst echte problemen aanpakken en niet wat onze... Maar de nee, Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het mogelijk een risico is... Ja, ...dat nee, vind maar... ik wat anders dan die nou, jark? De, de, de Wereldgezondheidszorg heeft inderdaad het JARC-rapport... ...met een possible risk en mogelijk risico overgenomen. Nou als ik deze kamer rondkijk, ik kan wel 200 mogelijke risico's. Dat koekje wat voor me ligt, ik kan er mogelijk in verstikken. Ja, maar eigenlijk is, het, eigenlijk, is het allemaal, ja, eigenlijk is het allemaal toch een enorm omslachtige manier om gewoon met, met elkaar te zeggen dat we het behoorlijk moreel verwerpelijk vinden om kinderen onder de 7 jaar met, met mobieltjes rond te laten ja, nou, lopen. Okay. Volgens mij zijn we daar wel redelijk over eens, maar ja. om er nou zulke moeilijke feiten voorbij te halen, jongens. Dat, ja. dat, je Zou, bedoel... even, even terug naar België. Meneer Van Gogh, hoe, hoe valt ja. het in België? U hoort hier een beetje de cynische reacties aan deze tafel, maar... Voor mij het... niet, hoor. Nou, Behalve dan van thuis. Hoe wordt er ik in denk, België gereageerd? Ik denk dat men dat hier eigenlijk de evidentie zelf vindt. Uh, het, de zeep in het bad. De meeste ouders zullen zeggen op een zeebad zorgt dat je niet uitglijdt. De meeste ouders zullen zeggen als kinderen met de fiets gaan, wees ook voorzichtig. Uh -huh. Dus En ik denk dat het hier echt een, een soort manipulatie is naar jonge kinderen. Als men dat zomaar toelaat, dan zal een kind van zes jaar binnen hier... en enkele jaren zal dat in die jonge gemeenschap levensnoodzakelijk zijn... om zo'n ding te hebben... is dat niet een belangrijker argument... Dan, Wel, dan die straling? En, maar als ik nog eventjes mag vervolgen... Um, bijvoorbeeld het 4G-netwerk... is in Brussel ook... een groot discussiepunt geweest... en omwille van het feit... dat we de dag van vandaag niet meer kunnen leven... zonder 4G-netwerk... heeft het Brussels gewest... de norm moeten verhogen. Dus wat er steeds weer gebeurt... is dat men... Noden induceert. En omdat we dat niet meer zonder kunnen, moet de norm dan maar weer naar omhoog. Ja. Waar gaat het finaal eindigen als we dus die kinderen die zoveel jaar langer met die mobieltjes en al deze blootstellingen en steeds maar hogere normen zullen moeten leven. Waar zal dit eindigen? Dus een zekere beperking lijkt mij echt wel noodzakelijk. Ja. En ik denk dat die jonge kinderen beter een voetbal en een fietsje krijgen dan een gsm Oké, okay, meneer is het dan niet eigenlijk een andere discussie? Ja, het is een andere discussie. Ik ben het me eens, mijn vierjarige dochter krijgt geen telefoontje om, om de laatste niet reden. Vanwege niet vanwege de van straling? Niet vanwege die straling. Maar is het de taak van de overheid om dat te verdwieden... of is dat de verantwoordelijkheid van de ouders? En u zegt u uiteindelijk is het... de taak van de overheid omdat de ouders zo gemanipuleerd worden... door vele industrieën, door vele beïnvloedende factoren... dat men inderdaad ergens op meer objectieve redenen... Nee, die die maar U, zegt, u, zegt, u, zegt, u moet zegt toch zelf net dat zel we... ouders, u zegt net zelf, ouders zeggen wel tegen de kinderen... pas op met zeep in bad. Het is ook de taak van de ouders om te zeggen... jongens, niet aan een mobieltje zitten. Dat mag een regering niet opleggen. Vooral? niet vanwege valse redenen. Laatste woord voor meneer Van Gogh uit Leuven. Ik vind dat dit een zeer goede maatregel is die de ogen van de mensen een beetje zal openen en die ergens een kanaal brengt waarin dat men zich kan vrij en goed begeven zonder dat er enig gevaar is. Ik ben daar eigenlijk absoluut voorstander van. Okay, dank u wel. We gaan weer naar muziek van Eddie je Eddie, wat ga zingen? Bijna. Bijna. De, de, als jij naar de gitaar gaat, ga ik ondertussen vertellen dat mensen die dat mooi vinden uh, een cd kunnen krijgen. Ook een dvd zit er trouwens bij. Andere kanten van Eddie Zoe. Moeten we even naar onze website gaan, Dit is de dag nu En aangeven waarom u vindt dat u die cd-dvd zou moeten krijgen. Ben je zover, Eddie? Ja hoor, ik zit er weer klaar voor. Ga je gang. <lacht> Oké okay, jongens, gaan we. finale, het net niet halen, je wist het antwoord, maar je was net over de tijd. Of met een strafschop hey, tussen de palen, maar de keeper legt hem stil, net voor het kruid. Hey, niemand die je hoort, niemand die je ziet, niemand die je kennen wil, want jij zit ernaast. Bijna, dus niet helemaal, je hebt hem niet gemaakt, oh. Solicitatie door de laatste ronde, maar de concurrentie kent het direct te de weg. Of jij wilt daar zoenen, en zij willen het ook wel. Na het vijfde drankje zegt ze sorry, maar ik moet nu echt weg. Hey, niemand die je wil, niemand die je moet, niemand die met jou meegaat. gaat. Want jij zit er naast bijna is die helemaal. Je hebt Take a Ja, maar ik, ik... Zo ver mogelijk naar rechts scheppen. Ja, je gaat zo ver daarheen, Erik? Weet ik, maar je moet ruimte creëren. De plopper de plopper, de plopper. Iets van mij! Nee, die nee, is van mij! Ik heb je vaak zien opscheppen, maar ooit zo. Doe gewoon net of het jouw graf is, gaat het sneller. Hier zit het hart, schat. Je moet mee hierheen. Ik zit hier op iets. Over ik heb ja, ja, ja, het eerst gevonden! dat maar ik heb ze opgegraven! Ja, het is voor een piratenfilm of een <gacht> avonturenserie, maar er zijn nog echt moderne schatzoekers. Sterker nog, vanmorgen werd er een grote schat gepresenteerd. Voordat we prijsgeven wat er is gevonden... meneer Lenier, wil ik eigenlijk van u weten... hoe gaat dat schatzoeken tegenwoordig? Het schatzoeken gaat tegenwoordig met een metaaldetector. Meestal lopen we over een akker. In dit geval een akker waar de mais net afgehaald was... En dan ga je mooie baantjes lopen met een metaaldetector. Wachten tot je een piepje hoort in, de, in je koptelefoon. En in dit geval was het dus een piepje. Er staat een muntje net half boven de grond. En, en hoe vaak doet u dat? Nou, meestal in het najaar, als, als, als de maïs eraf is. Maar waarom waarom nou, is dat maïs zo belangrijk? Nou, je moet wel op akkers zoeken waar het gewas af is. He? En we zoeken meestal op akkers. Maar mais is toevallig, het had ook graan kunnen zijn. Het kan ook graan zijn, ja. Oké, okay, ja. het is niet zo dat mais die schatjes naar boven trekt. Nee, Ja, nee, <laughs> dat, dat weet je niet. Nee, basmuffer. Maar de romantiek is er wel een beetje af, hè? Met het is wel een beetje... Het, de romantiek is er wel een beetje af. Dat u met zo'n metaaldetector... dan hoor je geluid. Het is toch eigenlijk mooier dat je daar gewoon loopt... en dan zit te loeren met die oogjes, met die kralen oogjes en dan, up! Nee, we leven niet meer in het middeleeuwen. Nee, nee, nee, ja. de moderne maar, tijd. Uh, met de metalen tekst. Ja, nee, het is en, handiger. En, en de romantiek je. is er helemaal niet af. Het is gewoon een geweldige hobby. Oh, toch? Het is toch echt romantisch? U, u echt, beleeft de romantiek nog? Ja, echt wel. Ja. Een reuker gevoel ook? Het, het gevoel als je zo'n muntje opgraaft en je ziet zo'n muntje liggen. En als je dan op een gegeven moment nog meer muntjes vindt... en je haalt die kluit... Zo'n kluit met muntjes. Nou, als dat geen romantiek is. Ja, als dan, je erover praat, dan is het Ja, onmiddellijk. Jij bent bang voor vieze handen, ik, ik snap het wel. Ja. Waar was, jij u, waar de was de u op de dag van de Grote Vond? Was zei waar was u waar was, toen u deze schat vond? We waren in de buurt van Koten. Een klein dorpje in Kromerijn, een gebied in Utrecht. Vlak bij wijk bij deursteden. Oké, de doorstad natuurlijk. Kijk, nu ja, maar daar is het natuurlijk wel te vinden. Is dat een goede grond? Grootgeest in de niet. Geweldige grond. Ja. Met veel schatjes. Nou, we hebben nu één schat gevonden, maar je vindt dat wel eens leuke dingetjes. Ja, want hij begon te bliepen? Hij begon te piepen En um, ik zag zo'n muntje liggen en uh, ik pakte hem op en... Hé, hey, dit is een sciatta. Dit is een? Uh, een sciatta. Dat is zo'n klein muntje. Zo'n middel, vroeg middeleeuws muntje. U heeft er een bij zich? Ja, dit is een replica. En heeft, en heeft u dan een schepje bij u dat u meteen kunt gaan graven? Of hoe werkt dat dan? We hebben een schep bij ons, een flinke schep. Hij is dus echt een... heel klein trouwens, hoor. Ja, maar deze stak dus Ongeveer net boven, boven de grond uit. Ja. En dit is een replica, zegt u? Ja. ja, de echte schat ligt nu in het museum. Ja, ja maar dat, dat waren toch heel veel muntjes, begreep ik? Het waren 70 muntjes. 70, 70. dan kunnen je er ja. toch wel eentje meenemen, een echte. <laughs> ja. Ja. Maar is het nou zo dat als ik dat muntje vasthoud en, en ik ga dat verkopen... dat ik mijn baan kan opzeggen en uh, binnen ben? Ja, ze, ja, zeker wel voor twee jaar, denk ik, ja. ja. ja in Ja. Nee, oh, ja, ik wil ik niet Ik, niet, ik zit ik te vissen, maar nou, wat het Rijkhoezee van Oudheden daarvoor betaalt. Ja, en daar is al heel veel naar gevist, maar we hebben al een zekerheid. Het een eerlijke zaak. Het is ook een eerlijke zaak, maar we zeggen ja, daar gewoon wel, niks ongelijk. over. Hoe, hoe, oud is het, hoe oud is het muntje? Het muntje is uit ongeveer 730 na Christus. Dat is het einde van wat je de Merovingische periode noemt. Het begin van de Karolingische periode. En dat is de tijd dat de goud-economie overgaat in een zilvereconomie. economie ja. Dus in de vroegere, nog vroegere eeuw, 6e eeuw, zijn er gouden munten. En een gouden munt is geen echt regulier betaalmiddel. is meer nou ja, om een Porsche te ruilen voor een Porsche, zou je zeggen. Terwijl in de, ja, in de loop van het eind van de zevende eeuw... Komt er zilvergeld op en zilvergeld is veel meer voor dagelijkse transacties. En ja, je vroeg naar de waarde, naar de waarde in die tijd. Het zijn 70 munten, 70 gram ongeveer zilver. En daar kon je één of twee koeien van kopen of een lans en een schild. Maar hebben is, is die nou veel waard vanwege de bedrukking, niet vanwege het zilver? Het is nee, dus alleen het, het zilver zelfs. Ja. Dus je kon in deze tijd met elke munt, waar die ook geslagen was, betalen, want het is puur de het gewicht in zilver waar je mee betaalt. Hoeveel van die muntjes zijn er in Nederland? Hoeveel zijn er van gevonden? Er zijn in Nederland zeven schatten gevonden. Dus groepen munten. De kleinste daarvan zijn negen shatta's van dit type. Ja, ja. En de grootste zijn 163 shatta's. Dus dat ergens in het midden. En dan zijn er nog, ja, ja, dit is een grote, dit is een relatief grote schat. Hm. En um, er zijn nog behoorlijk wat losse vondsten. Want net als nu wordt er vaker een muntje verloren. dan dat iemand een hele portemonnee in de grond stopt. Want dit, ja. was, een, dit was een hele portemonnee? Dit is een hele portemonnee. Ja, ja. En waarom ligt hij dan in die akker? Wat is daar gebeurd? Ja, uh, ik ben er De niet bij geweest. De Het zou kunnen zijn, of er zijn aanwijzingen... dat dit tussen die 70 muntjes... dat het, het geld is, het handelsgeld is van een handelaar. En hij ja. is het onderweg verloren dan of zo. En nee. Verloren, of die heeft het dus gewoon ergens in de bewust verstopt. verstopt. Oh, ja? Ja. Het ligt ja? meer voor de hand dat hij verstopt ja? heeft. En dat zijn twee redenen. Eén is dat um, het lijkt een herkenbare plek te zijn geweest. Um, kijk, toen de mannen uh, de schat vonden, hebben ze meteen de GPS op zo'n kluit met muntjes gezet. Dus op een hele precieze fondslocatie. Je kun je laten plotten op kaarten, ook oude kaarten. En dan kun je zien dat het ongeveer 150 meter van een oude Romeinse weg af is. Ja. En we weten vrij zeker dat die Romeinse wegen in de vroege waar we het over hebben nog in gebruik waren. En in dit geval kan iemand dus gewoon een plek hebben gemarkeerd of in zijn hoofd bij die weg en dan zoveel stappen naar die kant. Dat is een reden. De andere reden is natuurlijk dat, dat het allemaal bij elkaar bewust, zit. En dat hij het bewust zelfbewust verstopt om te voorkomen ja. dat iemand het zou stelen. Ja, vermoedelijk ja, als, als wel. of hij is gaan plassen en heeft gewoon zijn portemonnee kwijtgeraakt. Dat kan daar zat er wel. iets te veel voor in misschien. <laughs> nou, het is ook wel echt begraven. Het zat in een zakje. Ja. In een linnen zakje waarschijnlijk. Dat konden we zien aan de manier waarop die muntjes tegen elkaar aan zaten in die kluiten. En ook zaten er een soort indrukken in van, van textielpatroontjes. Dus het is een zakje met geld. Nou ja, handelaars sowieso, die moesten soms uh, de nacht ergens doorbrengen op een plek die ze niet goed kenden... of ze moesten een aantal dagen op een markt zijn. Het ligt voor de hand om dan een deel van je kapitaal te begraven... en op een later moment weer eens op te halen. Als je dan berooft, ben je niet alles kwijt. Uh, en weet u zeker dat het uh, vanaf 730 na Christus lag... en dat het niet... Uh twee eeuwen geleden opgegraven en weer ingegraven is? Nee, dat weten we zeker. Uh, dat ligt trouwens ook niet voor, de, ligt niet voor de hand. Maar dan zou het ook beschadigd zijn of aan de lucht blootgesteld. En dat is niet het geval. Um, en de datering doe je natuurlijk op de laatste munten in zo'n schat. Zoals jij uh, munten in je portemonnee hebt van misschien wel 2009 en ook 2013... maar nog niet van 2015. Zitten hier munten in en de laatste munten in de schat... zijn, rond, zijn er rond 730 geslagen. Um, dus dat wil zeggen die kort daarna verstopt zal zijn. Ja. Ja, ik zit nog steeds me af te vragen waarom u niet wilt vertellen wat het uh, kost. U hoeft niet te vertellen wat het kost, maar vertel ons dan als u wilt waarom u het niet wilt vertellen. Omdat uh, je wilt twee dingen niet. Je wilt niet dat de mannen worden lastiggevallen. Hij? De vinders. De, de, u bent daar bang voor? Nou, ik ben daar niet bang voor, nee, maar nee, het, ik is ik het, absolute, gaan gaan het is gewoon een absolute policy dat je daar niks over zegt. En je wilt ook niet Want de in de... theorie kan hij heel rijk zijn en hoe kunnen wij hem daarmee lastigvallen? Ja, in theorie is dat ook niet zo, maar we gaan het gewoon niet zeggen. Nee. Dat is het één argument en het tweede argument? Het tweede argument is natuurlijk uh, dat je als museum... Uh, vrij zorgvuldig bent met de waardes van wat je in je, in je tent hebt staan... Um, het gaat ook nog wel eens ooit op reis en dergelijke dus dat zijn gegevens die je normaal altijd afschermt voor, uh, voor een groot publiek ja. Wordt u vaak gebeld met dit soort vondsten? We krijgen heel veel uh, vondsten, meldingen um, vaak in eerste instantie alleen maar dat mensen willen weten wat ze gevonden hebben, hoe oud het is uh, wij doen zelf geen taxaties hè. wij zijn geen beëdigd taxateur we zeggen nooit iets over de waarde maar soms blijkt wel eens in, in zo'n tracé vinders dat wat zij hebben museale kwaliteit heeft... van nationaal of bovennationaal belang is. En dan doen wij heel soms een poging om iets te kopen. Ja, want dat is wel controversieel, hè? Nou ja, dat ligt een beetje aan hoe het gevonden is. En wij zijn aan hele strenge regels gebonden. Eerlijk gezegd, die regels zijn, zo, zijn terecht heel streng. Die zijn bedoeld om materiaal in het land van herkomst te houden. He? En he, dus dat je niet, als er oorlog is in Egypte... heel dat Nationaal Museum leeghaalt en uh, dat soort dingen. Maar even... uh, om diezelfde reden wil je ook wel vondsten uit Nederland... in Nederland houden. Oh ja. En met name naar een openbare collectie hebben... om ze daar aan een publiek te kunnen laten zien... en in onderzoek te betrekken en dat soort dingen. Ja, meneer Leeneer, is het hoogtepunt? uit uw carrière als schatzoeker? Ja, dat is echt een hoogtepunt. En ja. gaat u dit ook niet meer meemaken? Is dit eenmalig, denkt u? Nou, ik hoop het niet. Hoe lang duurt u <laughs> dit al eigenlijk, meneer Leen? Uh, ongeveer 30 jaar. 30 jaar al? Ja, 30. Dus jaar. naast een baan ook? Ja, we gewoon naast... Continu de baan, altijd aan de gang om te zoeken. Wat ja. Ja, maar die baan kan hij nu opzeggen hoor. Zover ben ik. Nee, dat mogen, mogen we niet zeggen. <laughs> <laughs> nee, dat kun je we wel. Gaan het wel lange, nou, lastig is wel uh, lang <laughs> Ik mocht ik wel voor mijn boterham aan werken. Hey, en in het weekend is het gewoon uh, leuk om te zoeken. En altijd rond dat Kromerijngebied of heel Nederland door. Nou, voornamelijk Kromerijn-gebied en in de Betuwe. Okay. Eigenlijk, dat zijn voor ons, voor mij ieder geval de interessante plaatsen. Is, is het nou op goed geluk dat je gewoon een beetje uh, zoekt met dat ding? Of, of is er een bepaalde kunde? Nou, we snappen niet zomaar lukraak bij land op. He, dus je doet wel wat voor onderzoek, dat is middel van, van kaarten. Heel veel over de historie lezen. Dus je weet van het Kromerijn gebied, uh, De Limes, dat is de Romeinse grenslijn ja. die daar liep. Uh, de Kromerijn-Rivier, dat was een handelsroute. Dus je gaat niet zomaar ergens een land op. Dat doe je heel bewust. Ja. Ja. En jullie weten ook heel goed waar je wel en niet mag komen. En er zijn natuurlijk heel veel beschermde archeologische ja. terreinen... waar je niet mag zoeken. En wij doen natuurlijk ook alleen maar zaken met mensen die weten wat ze doen. Oké. Okay. Ja. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag uh, Paul Borch. Even Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Vond je inspiratie in de uitzending? Ja, zeker uh, voor het kindermobielverbod in België. Goed. En daar Ga je heb ik dan het volgende versje bij... Kind zonder bereik. Ik was nog geen zeven jaar oud... toen ik mijn eerste mobiel heb gekregen. Twee bruine bonen blikken aan een geregen... met een stuk touw voor een onnozelijk koud... tot het vriendje tien meter verderop. Hoor je me, werd wederzijds gesproken... en daarmee was een toekomst ontloken... van eeuwig een spreektoeter aan mijn kop. Zo ook... De hedendaagse dochters en zonen. Bij de zandbak wordt het bel te goed verstookt. Van een smartphone mag je ze niet verschonen. Iets dat met hun welzijn niet helemaal strookt. Want in plaats van Hollandse bruine bonen worden nu hun hersentjes gekookt. Paul Borgreven, dankjewel. Ja, daar verschillen de meningen nog een beetje over. Maar goed, je gedicht is uh, na te lezen op de website. Dit is de dag.hu en daar kunt u trouwens ook gesprekken terugkijken... en uw reacties of uw ideeën kwijt. We danken al onze gasten van vandaag. Arjan Erkel, Wim Berkelaar, Louis Tevecchio, Lucas Stalpers... Stefan van Gool, Annemarieke Willemsen, Kees Leenier... en Eddie Zoe en zijn muzikanten. Radio 1 gaat door met uh, Villa VPRO Goedemiddag. Hallo. Ik heb gehoord dat jullie het gaan hebben over een bijzondere vorm van ontwikkelingshulp. Klopt dat? Uh, ja, zeker. Pepijn Verstand hij is directeur van het Rotterdamse bedrijf Atlantic Marine and Offshore. Die gaan een enorme klus doen in Somalië. Het opzetten van de kustwacht. Een klus van honderden miljoenen. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. E. Het is 1 uh, minuut over half 4. Hier is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Nederland wordt 4% van de sporters benaderd om wedstrijden te manipuleren. Dat blijkt uit een enquête naar matchfixing onder ruim 700 sporters. 8% sporters die zijn benaderd om wedstrijden te manipuleren voor geld... Ondervraagden zijn voetballers, tennissers, basketballers, boxers en mensen uit de paardensport. De aanstelling van politiecommissaris Driesen als projectleider van de veiligheidsoperatie rond de top over nucleair terrorisme... had nooit zo mogen gebeuren dat zei minister opstelte in antwoord op vragen van de SP. Vorige week werd bekend dat Driesen niet door de screening van de AIVD is gekomen. Volgens opstelten zijn de effecten van de aanstelling van Driesen niet onverantwoord geweest.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 Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Een ondernemende, richtinggevende overheid is onontbeerlijk voor innovatief ondernemerschap. Dat is een stelling waar ons panel klinkende munt zich over buigt. En ook over de gekte op de telecommarkt en het plan voor een nationaal hypotheekinstituut. Een maritiem bedrijf uit Rotterdam gaat een hele nieuwe kustwacht ontwikkelen voor Somalië. Geen overbodige luxe voor een duizenden kilometers lange kust... vol illegale visserij, afvaldumping en piraterij. Directeur van het Rotterdamse Atlantic Marine and Offshore, Pepijn Verstand, is onze gast. En uw reacties kunt u als altijd kwijt op de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Vier Egyptische televisiezenders zijn door de rechter uit de lucht gehaald. De berichtgeving die vond hij veel te pro uh, afgezette president Morsi en de demonstranten. Carol Kersten is hoofddocent islamstudies aan, aan het King's College in Londen. Goedemiddag, meneer Kersten. Goedemiddag. Um, ja, die protesten van de moslimbroederschap na het afzetten van Morsi. Uh, er zijn toen al journalisten opgepakt. Zegt u, ja, dit was een volgende logische stap om die zenders uit de lucht te halen. Nou, ik weet niet of het een logische stap is, maar het maakt in ieder geval wel deel uit van een tegenoffensief... dat is ingezet door de interimregering. Uh, vooral na de gewelddadigheden in het midden van de vorige maand, toen dus een eind werd gemaakt aan die sit-ins... In eerste instantie was de sympathie natuurlijk met de slachtoffers die gevallen waren aan de kant van de moslimbroeders. Maar gaandeweg zijpelden er ook berichten doordat de moslimbroeders zelf niet zo onschuldig waren als ze zich... Uh, en de regering heeft daar gebruik van gemaakt door in eerste instantie dus aan te klagen en daarna de hele leiding van uh, de moslimbroeders op te pakken en in de gevangenis te zetten. Mm -hmm. En uh, ja, inderdaad de berichtgeving uh, op, op Arabische tv-stations die, die, die werkt inderdaad wat meer polariserend dan we misschien in de westerse media gewend zijn. En dat is nu dus aangegrepen door de regering, officieel is het verhaal dat wordt opgehangen dat ze niet over de uh, vereiste vergunningen beschikken. Maar de vier stations die vandaag dus uit de lucht zijn gehaald drie daarvan die hebben dus connecties met de moslimbroeders in Egypte zelf, in Jordanië en eentje met zeg maar de, de Palestijnse variant van de moslimbroeders die verbonden zijn met Hamas en Jazeera in Egypte is ook een tv station dat, dat wel wordt beschuldigd van, van inderdaad een, een, een berichtgeving die is sympathiek is tegenover de moslimbroeders. Bent u, bent u dat eens overigens, dat zij misschien wat erg richting verkeer of tendentieus bericht geven? Nou, het, het, op Al Jazeera, dat is een station dat ik meer heb gevolgd dan de andere, werd er wel altijd heel veel aandacht besteed aan de moslimbroeders. En vooral ook in de, in de eerste dagen na... Uh, dus uh, het bloedbad op 14 augustus was er een hele duidelijke trend om, om vooral dus het, het moslimbroederverhaal naar voren te brengen. Uh, maar als je dan met mensen op de straat sprak of, of, of uh, mensen die op Twitter daarover berichten. Zelfs mensen die dus zeg maar islamitische sympathie hadden. Die zeggen het, het ligt eigenlijk een beetje anders in Egypte. Die, die steun voor de moslimbroeders die, die is, is niet eens gezind in, in, in de Egypte. Samenleving. Nee. Uh, nu heb ik u wel eens uh, zien optreden bij Al Jazeera. Um, uh, merkt u aan de contacten met zo'n redactie dat ze een bepaalde sympathie hebben? Nou, op, de, op het Engelse station komt dat niet zo naar voren. Maar dat nee. is natuurlijk omdat hun publiek heel anders is dan zeg maar, Arabisch sprekende ja. uh, kijkers en luisteraars. Mm -hmm. ja. Maar ja, het zegt natuurlijk wel wat, of, je, of het nou tendentieuze berichtgeving is of niet, er staat ook altijd weer een staatstelevisie tegenover, het zegt wel wat als zo'n interim regering alles wat hen niet wel gevallig is op deze manier de mond snoert, wat ja, ze ook en... uitzenden. Ja, nou dat is dus niks nieuws in de Arabische wereld. Uh, wat dat betreft zijn we bijna terug bij af, zou ik zeggen. Uh, kijk, dat is natuurlijk weer een ingreep gedaan door het leger. Die zetten wat, uh, wat bureaucraten en, en, en, en neutrale figuren uh, in de regering. Maar ik denk dat inderdaad in de, op de achtergrond uh, de, het leger een flinke vinger in de pap heeft gekregen ja. weer in Egypte. En, en als je kijkt historisch gezien, uh, sinds het midden van de jaren 50 uh, hebben de moslimbroeders problemen gehad met uh, met ...Nasser, Sadat en Mubarak. Dus ja, ja. Dit is niet vreemd voor de moslimbroeders. Het grote verschil natuurlijk is, is dat tot twee jaar geleden... ...ze altijd in de oppositie zaten... ...en, en, en dus heel makkelijk die, die slachtofferrol konden uh, omarmen... ...als ze uh, onderdrukt werden. Het probleem is natuurlijk dat een jaar geleden Morsi verkozen werd tot president... ...de moslimbroeders moesten nu laten kijken dat ze konden regeren... ...en de politieke onbekwaamheid van van. van heeft dat dus nogal de uh, ja. slukken? Ja, nu hebben ze die zenders uit de lucht gehaald, de rechter, maar daar zit natuurlijk het regime achter. Maar uh, ik heb het idee dat ze toch wel weten uh, uh, uh, dat er een, uh, een stormbui aankomt. Want wat hebben ze gedaan? Alle verzamelpunten van betogers in Cairo afgesloten, Tahrirplein, wat iedereen kent bijvoorbeeld. En ze hebben ook besloten om de treinen niet te laten rijden. Dit, dat zouden ze vandaag doen, dat gaat niet door. Dus ze zien de bui wel hangen. Ja, want uh, in tegenstelling dus tot de protesten die we hebben gezien... nadat de zaakjes dus op 15 en 16 augustus volkomen uit de hand liepen... en, en de moslimbroeders van tactiek veranderden... door zeg maar, kleine spontane uh, acties te organiseren... zijn er afgelopen week, nadat dus de hele leiding in de gevangenis was beland... Uh, uh, weer signalen gegeven om tot een, een, een, een mars van miljoen mensen uh, uh, over te gaan... En om dat te voorkomen heeft de regering natuurlijk strategische punten afgezet. En, en inderdaad natuurlijk de treinverbinding en dat soort zaken mm -hmm. uh, uh, ook uh, beperkt. En die vier stations die dus uit de lucht zijn gehaald... Ja, die hebben allemaal wel een connectie op de een of andere manier met de moslimbroeders. Zowel in Egypte als elders. De moslimbroederhoed is, is, een, is, een, is een organisatie die dus uh, multinationaal is. Nu is er behalve uh, dit wat zich in Cairo uh, afspeelt... Ook, hebben wij begrepen, een soort grondoperatie bezig in de Sinaï. Daar heeft het leger met, met, met luchtsteun en al, er zijn raketten afgevuurd... is een soort operatie, echt een flinke operatie begonnen... tegen de militanten daar, langs de Israëlische grenzen. Dus allemaal op één dag komt dit naar buiten. Ja, dan die operatie die is eigenlijk al in, in augustus gestart... En, en Eigenlijk al sinds 2011, sinds de, de, de, de omwenteling, is de Sinaï toch wel een gebied geweest dat, dat zowel voor de regering in Cairo als ook voor Israël natuurlijk een bron van ja. grote zorg was. Nee, maar het van, komt ze wel goed uit het om komt, nu zo'n ja. actie uh, te ondernemen, nee, nee, afleidersmanoeuvren. Inderdaad, dat is wat ik zeg. Het is onderdeel van, van een gecoördineerd ja. offensief van de regering tegen de moslimbroederleiders uh, in, in, in Cairo en, en elders in, in Egypte. En inderdaad... Uh, ik mede, Misschien kleinere nesten van, van opstandelingen in de Sinai En dan nu natuurlijk de media. Op, op alle manieren proberen ze dus uh, de, de steun voor de moslimbroeders af te snijden. Ja, oké. Okay. Carol Kester van King's College in Londen. Mag ik u hartelijk danken. Graag gedaan. Tot vriend. Eén minuut. De fabriek. Eigenlijk wordt de korrel belicht. Net als in een fotocamera. Komt het licht er niet doorheen, dan ziet hij dat als een donkere korrel. En die willen wij dus niet in ons product hebben. Je ziet dat alleen het uiteinde is wit. Nou, de korrel is eigenlijk... ja, het, het is geen goed gelukte korrel, laat ik het zo zeggen. Het is een aangedane korrel. Dit is ongepelde rijst. Dat willen we er niet in hebben. Dat willen we eruit hebben. En dit zijn zieke korreltjes. Er zitten zwarte puntjes aan. En die willen we er ook niet in hebben. Nou, wat, ik, wat ik heel bijzonder vind, dat is op een, uh, op een afstand van nog geen uh, 5 centimeter, uh, komt de korrel langs met een enorme snelheid. Wordt er een, een foto van gemaakt als het ware. En wordt die nog, op die afstand wordt die nog uitgeschoten ook. Uh, en daar gaat één korreltje gaat er misschien mee aan goed product. Nou, dat, dat vind ik fantastisch. Dat is enorm.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 Metropolis Radio is terug na een lange zomerstop... en blijft deze week nog even op het strand. Onze correspondenten bezoeken kustlijnen over de hele wereld. Vandaag in Marokko, waar de strandtenten slechte zaken hebben gedaan... door de ramadan. Django, die eigenlijk uh, Mohammed heet... heeft een strandtent hier aan uh, Plage Sviha. Een hele eenvoudige strandtent... waar je uh, gegrilde sardientjes kunt eten en uh, kip en zo... En Django ziet eruit als een uh, oude hippie met een hoed en een baard en op blote voeten. En een t-shirt met uh, afgeknipte mouwen en een brede grijns en vrolijke ogen. Maar het is al een paar dagen wat donker en bewolkt hier uh, op pleite Svihal. En dat betekent dat er niet zo heel veel mensen komen. Ik vraag me af of je een goed seizoen hebt gedraaid uh, Django. Goeie. Uh, 15 dagen lang was het heel goed. Was het goed weer, dan heb ik heel goed gewerkt. Dat is ook goed verdiend. Maar nu loopt het alweer terug. Het is eind augustus. De meeste mensen moeten ook weer terug naar hun eigen land. Naar Nederland bijvoorbeeld. En in de maand juli was het de hele maand Ramadan En ja, dan gaan mensen natuurlijk ook niet overdag naar het strand. Dus, uh, en het weer wordt minder. Dus ja, dit is het als een beetje. Uh, maar kun je dan leven van wat je die, in die 15 dagen hebt verdiend? Hallo, hallo. Het is mooi etoché, ator, man, ingenieur, inderdaad, arbeid. Nee, van die 15 dagen dat ik wel goed verdiend heb, kan ik natuurlijk helemaal niet leveren. Uh, maar hoe doe je dat dan? Kiefer, verse gaan dit thuis. En eerst kiefer, ga even ik kan zien dat je een beetje sterven, een beetje sterven, een beetje sterven. En als je een beetje sterven, dan kan je zien dat je een beetje sterven. Nou ja, er komt af en toe wel iemand langs om een kopje thee te drinken of een flesje water. En uh, ja, zo kom ik mijn tijd door. En anders dan, uh, ja, dan rest er niks anders dan dat ik een beetje over de zee ga uitkijken. Er zit nog één uh, jonge vrouw, of een muisje, hier op het yeah. terras. En jij yeah. spreekt Nederlands hoor. Ja, ik spreek Nederlands. Ja. <laughs> Wat doe je hier op Klaasjesvilla? Uh, op vakantie. Ik, ik heb genieten van het zonnetje, maar die uh, is vandaag een beetje weggebleven. <laughs> ja. Dus, maar ja, zo is het ook wel lekker. Zo is het ook wel lekker rustig, hè? Ja, ja want normaal is het hier helemaal vol. Hier ben je toch een beetje thuis uiteindelijk? Ja, uiteindelijk wel, maar voor hen zijn we natuurlijk ook uh, gewoon toeristen. <laughs> ja, ja, ja. Dus. Ja. Ja, is dat niet soms vervelend? Ja, tuurlijk. Want uh, ook met geld vragen veel. En uh, ze denken dat je alles hebt. Terwijl dat natuurlijk ook niet zo is, want zij werken ook. Ja, voor hun, uh, hun denken dat wij uh, echt uh, rijk zijn en uh, echt uit het paradijs vandaan komen. Ja. <laughs> maar dat is niet zo. Dus ja, dat is wat ik niet, zo, uh, dat, dat is wat ik niet leuk vind hier. Zeg maar. Dat we ook uh, echt met uh, prijzen en zo worden bedonderd. Ja, dat. Maar voor de rest, uh, voor de rest vind ik het wel lekker. Ik ga zo nog maar eens een portie gegrilde sardientjes bestellen. Dan is mijn dag goed en die van Django ook. En dan gaan we naar klo en sardine grillen. Inshallah, inshallah, sardine, fritage, lazare. Geen koosje? Geen koosje, nee. Djj, koetsik, Ja, kip heeft hij ook. En als je hij hebt, dan maar je het met hebben. Ja. Iedereen is welkom hier bij John in zijn strandtent op plaatjes Svega. Dat was een bijdrage van Sietske de Boer. En morgen is Metropolis in België. Op een naaktstrand waar bij vloed een wat ongemakkelijke situatie ontstaat voor de buren. Misschien ook een uit uh, Somalië. We gaan het nu in ieder geval over ja, gaan Somalië gaan hebben. En dat is een bruggetje, zoals je hoorde. Somali krijgt een professionele kustwacht. Het Rotterdamse bedrijf Atlantic Marine and Offshore gaat het opzetten. Het gaat om een orde van vele honderden miljoenen. Pepijn Verstand is directeur van Atlantic Marine and Offshore. Goedemiddag, welkom. Dank u wel. Goedemiddag. Uh, honderden miljoenen voor zo'n project. Nou, daar hebben we het zo over. Ik zou daar uh, uh, uh, plaatsvervangend al de zenuwen van krijgen. Hm. Eerst even de feiten. Wat, hoe gaan jullie dit precies aanpakken? Wat er gaat gebeuren is, dat het project bestaat. Het is drieledig. Uh, enerzijds is het opzetten van de organisatie. Het tweede deel is het leveren van materieel. En het derde stuk is het uh, trainen en opleiden van de Somaliërs. Mm -hmm. ja. Dat is heel concreet. Hoe, eerst ook nog even, hoe, hoe kom je aan zo'n klus? Dat zal toch geen open inschrijving zijn geweest die ze uit hebben doen gaan... waar iedereen... Hè? Nee. Hoe kom je eraan? Nee, zo is het niet gegaan, inderdaad. Uh, wij werken wereldwijd als bedrijf. Uh, we doen veel in, uh, in Azië, veel in het Midden-Oosten. En wij zijn door ons Arabisch netwerk gekoppeld aan uh, leden van de Somalische regering. Die hebben ons uitgelegd wat ze nodig hadden. En uh, wij hebben daar vanuit ons uh, ontwikkelingsperspectief een uh, project van kunnen maken. Ja. Doen jullie alles zelf of Besteden jullie dingen uit? Jullie gaan patrouilleschepen bouwen of, of laten bouwen? Ja. Nee, gelukkig kunnen wij dat niet allemaal zelf. En willen we dat ook allemaal niet zelf. Want wij zien dat als een uh, goede impuls voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dus wij werken... Uh, samen met het Nederlandse bedrijfsleven om uh, het materieel te leveren... maar ook om de mensen op te leiden. En uh, wij zullen als bedrijf, uh, als penvoerder, de zaak uh, begeleiden. Ja. Hoe moet ik nou die, die kustwacht voor ogen zien? Uh, uh, het gaat om zes patrouilleschepen, geloof ik? Ja, het gaat om zes patrouilleschepen uh, die we allemaal worden uitgerust... met twee snelle interceptievaartuigen, wat eigenlijk twee kleine schepen zijn... Mm -hmm. die achter op het schip staan en ingezet kunnen worden... Ja. Um, de schepen gaan opereren vanuit uh, de havens in Somalië. We mm -hmm. beginnen in Mogadishu. Hoe lang is die kustlijn? Die kustlijn is 3300 kilometer. Maar en daar het... zit Somaliland bij? Ja, alles zit daarbij. Ja, ja. De Golf van nou, dat is al, kom je al met een probleempje, want Somaliland en Somalië... dat gaat ook niet zo lekker samen. Somaliland erkent niet dat Somalië iets over haar kustlijn te zeggen heeft... en omgekeerd. Nee, dat klopt. Dat, dat is op dit moment gaande. Um, uh, ons contract is met de federale regering in Mogadishu... Een erkende federale regering door, het, uh, door de Verenigde Naties, ja. IMF en de Wereldbank. En uh, als je een contract sluit met een land, dan sluit je het met de federale regering. En vandaar ja. dat wij uh, ook op die manier werken. En uiteraard ontstaan daar dan altijd vragen. En daar komen ook weer antwoorden over hoe we dat gaan doen. Nu, ja, nou ja, het contract was nog niet getekend. Of de regering van Somaliland zei al dat ze er heel goed aan denken, Somalië en ook het bedrijf, Atlantic Marine Offshore... dat ze niet in onze territoriale wateren komen... anders gaan wij gewoon maatregelen nemen. Maar daar komt een langer verhaal komt daarop neer. Ja. Wat, wat was jullie idee toen jullie dat hoorden? Nou, we hebben daar uh, zelf geen idee bij. Uh, wij weten uh, wat we gaan doen. We weten waarvoor we gevraagd zijn en we weten wat we moeten leveren. Uiteraard zijn er altijd heel veel partijen die iets vinden... als er een contract gesloten wordt. Uh, wij zullen dat niet negeren... Uh, maar wij focussen ons op de federale regering. Maar jullie gaan dus ook niet in de Golf van Aden... voor die kust van Somaliland uh, patrouilleren? Nou, uh, waar wij patrouilleren en hoe wij patrouilleren... Uh, is niet iets wat wij als bedrijf bepalen. Dat uh, kan ik u ook meteen uitleggen. Dat wordt bepaald door het... Door de kustwachtorganisatie, die valt onder de Somalische regering. Mm -hmm. Maar die is er nog niet, die gaat u opzetten. Ja, die gaan wij opzetten, maar u kunt zich wel voorstellen... dat er al een militaire organisatie is. Ja. De onder Defensie gaat het vallen, hè? Nou, dat is nog even de vraag waar dat onder hoort of zal gaan vallen. Uh, in ieder geval is het nu zo dat de ontwikkeling uh, gestart is... het contract is getekend door de minister van Defensie... Mm. hoe zich dat in de toekomst zal ontwikkelen en waar dat heen gaat... is ja. iets wat de Somalische regering, ook met haar internationale partners... een, een overeenstemming over zal bereiken. Hoe dat ja. het beste is. Hè? Ze worden ja. goed ondersteund... Mm -hmm. door de internationale Er we, we? waren die drie poten? Hè? Het is de organisatie die u op gaat zetten, het ja. materieel en het opleiden. Nou, u was u bezig, voor, voor, voordat wij u onderbraken... om over Somaliland meteen alweer te beginnen, ja. met, die, met die organisatie. Ja. Uh, er is al iets van een, een, zei het niet, erg sterke kustwacht daar. Wordt dat uw uitgangspunt? Of gaat alles plat en begint u helemaal opnieuw iets op te bouwen daar? Nee, het, het, het, het, het keyword wat we hier gebruiken is samenwerken. Dus er is wat en er moet wat gaan komen. En ons project heeft een looptijd van zeven jaar. Dus wat we willen gaan opzetten, dat moet sustainable zijn. Dat moet Voor een langere periode moet dat, moet dat goed zijn. En de Somaliërs moeten het kunnen overnemen. Hm. Dus wij kunnen allerlei eigen ideeën hebben. En die hebben we ook, want we weten hoe we het moeten doen. Maar de vraag is even, hoe gaan we dat op de juiste manier... met de Somaliërs inkleden? Ja. En daar nemen we dus de tijd voor... Ja. En uh, wij voorzien dat eind volgend jaar, begin 2015, het eerste schip zal gaan varen. Dus we hebben ook even goede tijd om dat met die Somaliërs op te bouwen. Ja. Waar gaat die kustwacht nou uh, met name op letten? Uh, uh, Tessel zei het in de inleiding al, uh, of die zei het in de vraag al, uh, ja, is het, heeft het te maken met uh, illegale dump van GIF? Heeft het te maken met illegale bevissing van die wateren? Dat laatste lijkt me niet, want die schijnt leeg te zijn, die zee. Waar gaan jullie op letten? Uh, om, om heel even in te haken op het laatste wat u zei. Uh, de zee is gelukkig niet leeg. Hè. Ze okay. lopen voor, voor heel veel geld per dag Lopen ze visinkomsten mis. Lopen Somaliërs visinkomsten lopen ze mis. mis. Omdat er andere, uh, schepen van andere nationaliteiten daar de boel leeg De boel leeg vissen, uh -huh. inderdaad. Maar als u het heeft over de ontwikkeling van een land... en ik denk dat wij dat als Nederland heel goed kunnen beamen... is handel ontzettend belangrijk. Hm. Een veilige haven is ontzettend belangrijk. En net zoals de Nederlandse kustwacht zal ook de Somalische kustwacht haar havens en haar vaargebieden beveiligen... Ja. zodat de handel, de internationale handel, weer op gang kan komen. En internationale handel betekent gewoon een opbouw van een land. Ja. Dus dat daar nog een aantal andere zaken zijn, zoals u, die u noemt... visserij, eh, illegaal gif. dumpen, ja. het niet kunnen ontwikkelen van de nat natuurlijke rijkdommen... Uh -huh. Uh -huh. ja, dat is zo, maar... Uh, dan zou je toch eerst veilig moeten kunnen werken. Ja, okay. Dus ja, het is, het is mm -hmm. inderdaad om dat, om dat allemaal te bereiken. Dus het is niet zo, we richten op ons, ons op één ding. Je wil gewoon die kust veilig maken, zodat er een economie opgebouwd kan worden. Zodat de economie weer op gang komt, ja. ja. De belangrijkste bedreiging voor het opbouwen van de economie, voor handel... dat lijkt mij toch die piraten. Uh, ik denk het niet. Uh, piraterij ontstaat op land, gelukkig, en niet op zee. Uh, piraterij is maar, maar een wordt onderdeel. Het wordt beoefend op, op zee, het waar wordt... die kustwachtschepen varen. Ja, het wordt beoefend op zee. Uh, maar u kunt zich voorstellen, uh, uh, wat je nodig hebt voor piraterij... is uh, mensen die veel lef hebben, uh, is uh, waarde en is een veilige haven. Mm -hmm. En uh, mensen die lef hebben zijn er altijd te vinden. Uh, waarde vaart er gegarandeerd voorbij, dat zien we nu ook. Mm -hmm. Maar die veilige haven waar ze daarna moeten terugkeren... die is er op dit moment nog wel... Maar op het moment dat die kustwacht actief is... en toezicht houdt op de schepen die naar binnen en naar buiten gaan... ontneem je ze dus de veilige haven. Heeft u ook niet het idee dat u met die kustwacht... stel dat dat allemaal lukt... Ja. de wortel voor het bestaan van die piraterij wegneemt... omdat er wordt altijd gezegd die piraterij ontstaat door de armoede, door het feit dat er uh, vis gestolen wordt... door het feit dat, dat er daar geen, geen, hè, geen veilige kust is. Ja. Dus als je ervoor zorgt dat dat er is, houdt die piraterij vanzelf op. Ja, als je met het een begint, dan stopt het ander. Um, uh, we gaan, de mensen in Somalië willen net zoals wij... gewoon s ochtends naar hun werk gaan, inkomen hebben... en s'avonds thuis komen eten. Dat geldt voor ons allemaal in de wereld. Mm. Dus ook voor de Somaliërs. Dus... Wat wij zeggen, is als je ze de visserij teruggeeft... als je ze hun natuurlijke rijkdommen teruggeeft, et cetera, et cetera... dan ontstaat dat vanzelf. Jawel, maar dus in, het begin, in het begin van het proces nog niet. Die kustwacht die gaat actief worden, dan is die situatie nog niet... die u net beschrijft. Nee. En die piraten die zijn er nog. En die ja. willen met hun boten terug een haven in... en die stuiten wellicht op een vaartuig van de kustwacht. Dat kan een confrontatie geven. Dat kan een confrontatie geven, maar ik, ik ga ook... Even verwijzen naar het feit dat uh, uh, wij werken samen met de internationale partners. De operatie Atalanta is op dit moment gewoon gaande. Die blijft ook gaande. Wij gaan dat, daar is niet... een, dat is een operatie van de EU Precies. om de piraterij te bestrijden. Precies, daar. Ja. Precies. Dus, de, dus daar wordt al heel actief aan gewerkt. En zoals u kunt zien in het nieuws neemt dat drastisch af. Mm -hmm. Dus uh, daarvoor gaan de, uh, de complimenten ook naar de mensen die de operatie Atalanta uitvoeren. <coughs> en de kustwacht wordt opgebouwd om in de toekomst... De veilige wateren van Somalië. Te het is, het is een prachtig verhaal en een goede ja. intentie. Je ziet ook zo voor je hoe het zou moeten worden. Maar we ja. hebben het wel over Somalië, een land waar die eigenlijk een nauwelijks goed functionerende overheid heeft. Het gaat daar zo slecht. De anarchie is daar zo ver gegaan, dat zelfs artsen zonder grenzen gezegd heeft: wij gaan hier weg, want wij kunnen hier gewoon niet meer veilig en eerlijk en oprecht werken. Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat het geen makkelijke klus wordt. Nee, dat, zegt, dat, zal, dat zal ik niet zeggen. Maar sterker uh, nog, als een, een, een, een organisatie als Artsen zonder Grenzen zegt... wij kunnen ja. hier echt niks meer. Ja. ja. En die zijn wat gewend. Wat, wat geeft u dan het vertrouwen om daar te beginnen? Um, ja, de Artsen zonder Grenzen zeggen wij gaan weg. Um, ik ben 29 juli in, in Mogadishu geweest. En ik zie ook heel veel bedrijven terugkomen... Hmm. En uh, de vraag is waar je je nadruk op legt. Uh, uh, Mogadishu, daar kon je niet veel. Daar ontstaat nu in de stad ook weer de handel. Dus bedrijven die weggaan is één. Internationale partners die weggaan is twee. Maar wat veel belangrijker is, zijn de bedrijven die terugkomen. En dat zien we op dit moment in grote getalen toenemen. Ja, en wij als Nederlands bedrijf zijn er daar één van. Uh -huh. Maar het land is zo groot. De belangen... Voor Somalië om de handel weer op te zetten, om, om Ethiopië weer doorgang te geven, om weer veilige havens te hebben van waaruit de handel kan ontstaan, is zo belangrijk dat het ontzettend jammer is dat Artsen zonder Grenzen weggaat. Um, maar dat ik tegelijkertijd ook heel veel andere bedrijven terug zie komen. Ja. Nu is het een arm, arm land, daar ja. mis zeg ik niks mee. Nee. Dit project is honderden miljoenen. Ja. Wie betaalt dat? Betaalt de Somalische overheid dit? Uh, Somalië wordt ondersteund door internationale donorlanden. Hmm. En uh, die hebben er belang bij, of die hebben een wens. Zoals de Europese Unie dat heeft, zoals de Verenigde Naties dat heeft. Maar zo zijn er ook heel veel andere donorlanden die belang hebben... dat Somalië weer een stabiele overheid krijgt met stabiele handel. Ja. En Doet het IMF daar ook aan mee, of niet? Dat weet ik niet. Nee. Hoe, dat, hoe dat is opgezet, weet ik niet. Uh, uh, wat wij alleen zien, is dat uh, er heel veel internationale partners bezig zijn... om Somalië te ondersteunen. Zeker ook de Europese Unie, uh, refereer ik even aan de New Deal conferentie op 16 september in Brussel. Uh, dus er ontstaat al heel veel en uh, er komt geld naar Somalië toe. En als je wil dat een land opbouwt en als je wil dat een land vooruit gaat, zul je de handel moeten ja. terugbrengen. Maar krijgt u het geld via de Somalische regering of krijgt u het rechtstreeks van die Donorlanden? Wij krijgen het geld euh, zoals wij dat contractueel hebben afgesproken euh, met de Somalische euh, regering. Ja. En de Somalische regering draagt zorg voor de contacten met al haar donorlanden. Ik bedoel, u kunt zich voorstellen dat als de Europese Unie geld geeft aan Somalië, euh, dat niet alles tot in detail euh, nee. door de Europese Unie wordt geregeld. Ik bedoel, nee. daar zijn gewoon afspraken al voor in de internationale. Mocht er nou een ander regime komen, heb je ze daartegen ingedekt? Het contract is getekend met de federale regering... als de Nederlandse minister van uh, ja, Buitenlandse okay. Zaken... of andere ministers contracten tekenen. Gaat de handel ook gewoon door. Het belang zit in de handel. En dat zien de ministers ook. en Dat, zien, dat ziet de regering en dat ziet, denk ik... Heel veel. Mensen. En dat ziet u in elk geval als, ja. als directeur van Atlantic Marine and Offshore. Als er, en misschien ook nog wel andere bedrijven. In uw kielzocht, dus wat u al zei. Het kan voor andere Nederlandse bedrijven ook interessant zijn, dit project. Dat is wat wij stimuleren. Ja. Uh, samenwerken met andere Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid om uh, ook de Nederlandse handel weer op gang te brengen. Ja. Ja. Hartelijk bedankt. Tijd ja, van Verstand. Uh, directeur dus van Atlantic Marine and Offshore. Het bedrijf dat de kustwacht in Somalië helemaal opnieuw op gaat zetten. Heel veel succes daarmee. Hartelijk bedankt. En de villa is zo meteen bij u terug. Na het nieuws van 4 uur met ons economiepanel Klinkende Munt. Tot zo.